Vijf uur. Het NOS-journaal. Lissalot Thomassen. Doden in Limburg door hoge water. Doden in Tune Tunesië bij botsingen tussen betogers en politie. En Rus-Kobrev wint EK allround schaatsen. <tuneet> Het hoogwater heeft in Limburg iemand het leven gekost. Een man van 52. Sprong in het dorp Linnen bij Roermond. Zijn hond achterna doet toen die te water was geraakt. De man werd meegesleurd door de stroming. De hond is gered, de man niet.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 De 22-jarige Schutter is gearresteerd. Hij wordt omschreven als een verwarde man... die was afgewezen voor het leger en een hekel had aan de overheid. Of Givert een bewust doelwit was, is onbekend. De politie zoekt nog naar een medeverdachte... die bij hem in de auto zou hebben gezeten.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 1 de lijn. Bijna vijf minuten over vijf. <kijf> Pardon, u bent weer terug bij Langs de lijn. Op RADIO 1 zit er even een klein uh, kriebeltje in mijn keel. Maar we gaan het weer hebben over het schaatsen. De Nederlandse man, u hoorde het net ook in het nieuws pakken. dus zilver en brons. Zilver was voor Jan Blokhuis, maar ook de derde plaats voor Koen Verwij. Dat is uitstekende prestatie. Hij sneeuwde een beetje onder in die slotrit tegen Skobref. Toen iedereen zich natuurlijk op de rust concentreerde, maar ook Verwij reed uitstekend. En Bert Maalringt kijkt dan ook terug op die derde plaats met Koen Verwij. Ben je blij? Ja, ontzettend. Derde plek, geweldig. Dat had je vanaf niet kunnen denken. Nee, zeker niet. Het nee, was ook zeker niet mijn doel. En uh, alles wat beter was, was mooi meegenomen. En, uh, hey, dit is toch wel heel mooi. Echt heel mooi. En zeker omdat je ook aan die spanning in die 10 kilometer enorm veel glans hebt gegeven. Besef je dat? Ja, nou ja dat, uh, dat is de laatste tijd veel gebeurd uh, met spanning. Maar uh, ja, het, was een, uh, het was een tactische race. En uh, ik denk dat er soms veel tactisch bezig waren, Scoop, even Mick. Dat hij uh, verslapt in het uh, einde van de bocht en uh, ik ook. En dat ik erachter wou zitten. Want ik weet gewoon dat hij uh, ja, toch uh, de, een van de beste 10 kilometer rijers is die er is. En, uh, en heel snel slot heeft. En uh, ik daar nog gewoon niet uh, de motor voor heb om uh, dat te counteren. Dus ik dacht, ik moet gewoon doen uh, wat ik de laatste tijd deed. Erachter zitten en uh, bijblijven. Maar hij dacht er waarschijnlijk anders over dat ik misschien een onder zou komen. En uh, ze speelden weer met elkaar. Was dat moeite trouwens om dan soms in te houden om erachter te duiken bij een kruising? Nou, op een gegeven moment reden we een rondje 34-5. Maar nou, toen verloren we 2,5 seconden. En uh, ik denk dat we een paar rondjes gewoon hebben gehad dat we anderhalf tot 2 seconden hebben verloren. En uh, ja, dat, dat, dat was gewoon niet goed. En ik denk, uh, al had, had ik uh, er overheen gegaan uh, in plaats van dat ik uh, soms erachter ging dat het, uh, de schade veel kleiner had kunnen zijn. En uh, maar nu is het aan mij omdat op het WK... Uh, meer te beperken. Want nu praat je alleen over jezelf, maar het gevolg was wel weer... dat Blokhuijzers nog heel lang gedacht heeft van... ik word hier Europees kampioen door het geschommel in die tijden. Ja, nou ja, ik, de, ik wist gewoon dat Skobref met zo'n versnelling zou komen. Dus ik uh, gaf het verschil aan van Skobref, wat hij uh, op Jan achterstond. En uh, nou ja, dat, uh, dat, uh, ik wist gewoon dat Skobref daarvoor ging. En uh, Skobref heeft gewoon de motor om dat uh, te counteren... En, uh, ja, en ik zat op een gegeven moment te rekenen met uh, Wouter... Uh, dat ik daar 10 uh, seconden op mocht verliezen en uh, voor het podium gaan. En, uh, mijn coach uh, had het een beetje verkeerd gerekend. Die dacht dat ik, uh, dat ik vierde was, dus die zat de hele tijd voordat ik vierde plek was. Dus dat, uh, dat kan niet, joh. En ik zat zelf ook nog in de race, nou, ik moet niet gaan. En, uh, ik wist er op het laatst gelukkig nog een paar 32ers uit te gooien. En, uh, nou ja, achteraf bleek het gewoon uh, genoeg te zijn... En, uh, ja, toen kwam ik over de finish, toen wist ik niet of vierde of derde was. Mijn coach zei vierde, dus ik dacht, ah, shit, maar volgens mij klopt het niet. Toen zag ik op het bord derde en ah, toen werd ik alweer heel blij. O, ga je dan ook niet twijfelen tijdens een race? Ah, twijfelen, ik weet, je, weet, ik, je moet er gewoon alles uithalen. En dat heb ik gedaan en ik zat niet, uh, niet te stress of zo. Want ik was met de vierde plek, zou ik ook heel erg tevreden zijn. Maar als je op een tiende, derde, derde plek mis of zo, dat zou echt zonde zijn. En daarvoor, wilde, daarvoor ging ik sowieso niet. En dan blijkt me weer dat het ja, toch niet altijd op de coach moet afgaan. Daar kan Kraam trouwens ook over meepraten. Ja, nee, maar dit was gewoon een beetje een rekenfoutje. Het uh, nou, was verpakt voor Jan en mij dus allebei heel mooi uit... nadat we zagen dat ik wel derde was. Dus uh, dat gaf wel weer een beetje een hele leuke emotie. Koen verwijk. Koentje werd hij ook wel genoemd het afgelopen weekend. Werd dus derde bij de EK Allround. We waren vanmiddag ook bij het veldrijden. Natuurlijk in Sint-Michels-Gestel, waar Lars Boom uiteindelijk met overmacht... dus de titel voor zich opeiste. En dat betekent dat de rest mocht strijden voor de best of de rest. En Gerben de Knecht is wat dat betreft al jaren de beste restveldrijder van Nederland. Hij werd vanmiddag dan ook tweede. Joors van den Berg praat met hem. Je staat breed te lachen, Gerben. Tevreden dus met de zilveren medaille? Ja, ja, op zich wel. Uh, ik, heb heel, ja, ik heb heel erg mijn best gedaan. Uh, meer zat er niet in. Uh, voor mijn idee scheelde het niet heel veel, maar uh, ja, uh, toch genoeg om te verliezen. Je bleef de hele tijd op een seconde of 15 van Lars hangen. Geeft dat aan dat je toch wel goede benen had? Ja, dat zal ik niks zeggen. Ja, ik moest één keer een gaatje laten en toen heb ik liggen knokken. Ja, laatste is van de beste tijdrijders van de wereld. Dus dan weet je dat je het moeilijk gaat krijgen. Maar goed, eh, aan de andere kant, als hij één foutje maakt of zo, dan, dan ben je ook weer terug. Hè? Dus ik ben het wel blijven proberen. Maar eh, ja, de laatste halve ronde heb je dan wel door eh, dat het niet meer gaat lukken natuurlijk. Waardoor moest je dat gaatje laten? Ja, dat weet ik eigenlijk zelf ook niet goed. In één keer, ja, je verliest 5 meter, 10 meter, 15 meter. En dan maak je een keer een stuurfoutje nog en dan, ja, dan is dat gat er. En dan is het heel moeilijk om dat weer dicht te krijgen. Maar wat houd je dan toch op de benen op zo'n moment? Waardoor blijf je dan toch knokken? Ja, wat ik niks zeggen. Gewoon proberen uh, onder druk te blijven zetten. Uh, Lars kan ook fouten maken. Je kunt altijd uh, een stuurfoutje en een valpartijtje. Dan is 10, 15 seconden echt helemaal niks natuurlijk. En jij vindt het geen probleem dat je verliest van iemand die nauwelijks veldritten rijdt? Ja, al vond ik het wel een probleem, dan was het nog zo. <laughs> ik zit daar niet zo mee. Uh, Lars is natuurlijk een hele goede wielrenner in de breedste zin van het woord. En uh, daar hoort veldrijd ook bij hebben. De Knecht dus tweede achter Lars Boom. We gaan weer kijken naar het voetbal. Het is nog winterstop, maar de clubs zijn uitgevlogen. U hoorde Theo Jansen eerder al vanmiddag van FC Twente, die in La Manga in het zuiden van Spanje met Twente dus de basis legt voor de tweede helft van het seizoen. Werd lekker getraind onder het Spaanse zonnetje. Er werd overigens uh, veel gerust ook en er werd ook fors verloren van Louteren tijdens een oefenwedstrijd. Wout Brama kijkt nu terug op dat Twentse trainingskamp. Dit is wel, uh, vooral de conditie opbouw. en We trainen uh, vrij, vrij zwaar. Maar het is ook heel normaal om uh, in deze periode zwaar te trainen. Dus uh, ja, voor mij was het misschien iets minder zwaar. Maar uh, ja, dat is heel normaal. Het is dus, uh, dus vooral dat we conditioneel weer in goede vorm komen. Zeg maar, en, uh, en wedstrijd er even op doen. Uh, dus daar is uh, deze trip voor. Ja, voor jou iets minder zwaar, want... Een buikgriepje houdt je even aan de kant en ik las ergens twee kilo afgevallen. Nou, er zijn mensen, waaronder ik, die, <lacht> daar, uh, die, die dat virus ook wel willen hoor. Ja, er was in de selectie ook wel belangstelling voor, voor mijn virus, maar uh, nee, ik kon het niet doorgeven. Ik was meteen op een aparte kamer gelegd en uh, ja, het is, uh, ik heb er eigenlijk maar iets meer dan een dag last van gehad, maar het, uh, het kan wel snel gaan inderdaad. Ik heb een, uh, iets meer dan twee kilo kwijtgeraakt en het is wel meestal vocht, of het meest is vocht, maar uh, het is nog niet allemaal bij, dus je moet wel een beetje uitkijken wat je doet, goed je rust nemen en... Uh, we buik nog niet helemaal, 100%, maar dat uh, gaat wel op zich. Uh, dat is allemaal geen ernst. Je gaat die competitiestart wel halen, of althans hervatting. Het lijken hele belangrijke weken te worden. We waren het er net even over. Ik geloof in een week of vijf, zeven wedstrijden... waarin het seizoen gemaakt en gebroken kan worden. Nou ja, kijk... Eigenlijk is elke periode in het seizoen natuurlijk wel belangrijk. En dit is heel belangrijk, zeker omdat je, dat je meteen na de winterstop eigenlijk overal nog in zit. En eigenlijk in elke competitie, de beker Europa en de competitie belangrijke wedstrijden uh, komen eraan. Zeg maar. Alleen ja, kijk, uh, je moet er ook niet te veel uh, uh, de nadruk op leggen, vind ik. Eind uh, december was het ook belangrijk en uh, november was ook belangrijk. En als je begint met de competitie is het ook allemaal belangrijk. Dus natuurlijk uh, is deze maand heel belangrijk, maar ik denk dat eigenlijk elke wedstrijd en elke maand belangrijk is. Ja, uh, ik zeg dit ook omdat het verschillende wedstrijden zijn voor mm. de beker, bijvoorbeeld tegen PSV. Je moet beginnen tegen Heracles, op uh, 19 januari al, mm. dat is een inhaalduel. En dan uiteindelijk aan het einde van die cyclus Rubin Kazan, wat jullie Europese verhaal uiteindelijk uh, ja, moet verder volmaken. Want ja. doorkomen betekent weer een unieke prestatie. Nou ja, zeker. Het uh, was een zware loting Kazan. Ik denk niet dat we heel veel zware hadden kunnen loten, maar... Ja, we hebben wel kansen, denk ik. En, uh, maar wat je zegt is wel waar. Ja, we zitten nog, in, uh, in deze paar weken, zeg maar, spelen we echt in elke, elke competitie spelen we een belangrijke wedstrijd. En, uh, ook mooie wedstrijden, dus uh, we kijken er naar uit. Maar we moeten er niet met een negatieve insteek uh, ingaan, denk ik. Met, uh, met, het, uh, met het idee van, oh, er wordt een hele belangrijke maand en het kan wel eens misgaan. Nee, het is een mooie maand waar we, waar we met vol, uh, volle zin tegen gaan. Ja, nou weet ik ook dat je naast voetballer ook voetbalkenner bent. Uh, ga ik je ook vragen naar een bepaalde prognose. Uh, want dit seizoen is denk ik niet te vergelijken met het vorige seizoen. Toen hadden jullie en ook andere clubs veel meer punten. Ja. Er worden nu veel meer punten gemorst. Uh, ja, wat verwacht je van de rest van dit seizoen? Is het zo dat er echt nog maar drie titelkandidaten zijn? Of doet Groningen nog mee? Wat verwacht jij voor de rest van dit seizoen? Nou, als je kijkt naar de ranglijst... vind ik wel dat je Groningen niet weg kan, kan streven... omdat ze gewoon heel veel punten gehaald hebben... En, uh... Natuurlijk zijn de favorieten wel PSV, Ajax en, en wij, denk ik. Maar ik denk dat Groningen niet weg te strepen valt als je zoveel punten gehaald hebt en zo goed meedoet. Dus, uh, ja, het zal niet zoals vorig jaar zijn, zoals je zegt. Omdat uh, dat er vorig jaar gewoon een uniek aantal punten is gehaald door eigenlijk drie clubs. En dat zie je dit jaar zeker niet terug. Dus uh, dat, die vergelijking moet je ook niet maken. En uh, ik denk dat dit jaar uh, de, de grotere clubs wat meer, uh, wat meer punten verspelen. Het ligt wat dichter bij elkaar, maar daarom wordt het niet minder leuk, denk ik. Wout vertelde dat allemaal aan RTV-Oost-verslaggever Paul Schabbing. Dijk, van een hit destijds, hè. Shai Coltrane met windmachine. advisser, u weet het nog wel, die tijd. Go like Ilayla Afro's top op, yeah. Na drie afstanden vandaag was het al duidelijk... He, dat Marit Leenstra op het podium zou gaan eindigen. Na de vijf kilometer was het dan ook definitief een bronzen medaille... achter de ongenaakbare Sablikova en Irene Wüst. Reden om met opgeheven hand uh, naar haar toe te lopen. Bert Maaldering feliciteert dan. Nou, gefeliciteerd met je derde plek. Nu wel opgelucht, blij, tevreden, hoera. Ja, nu uh, alles tegelijk. En vooral uh, na de vijf kwartier voelde ik eerst alleen maar moe. En nu uh, begin ik echt blijdschap te voelen dat, uh, ja, dat ik derde ben op het EK. Dat is echt uh, super. Zag jij nog tegenop tegen die vijf? Dacht je nog van, oh, dat kan nog wel ergens misgaan? Of hoe moet ik dat zien? Uh, nou, niks. Nee, het was niet zo dat ik er echt tegenop keek. Maar ja, goed je moet altijd tot de laatste afstand uh, ja, goed blijven rijden. En, uh, nou, ja, ik zag uh, Diane bij me wegrijden en ik dacht ja, straks... Uh, het is te veel, maar uiteindelijk was het maar 4 seconden, dus dat uh, was ruim voldoende voor mij. Ja, en als je dan bij elkaar kijkt, ook die, zeker die drie afstanden daarvoor, heb jij toch een geweldig toernooi gereden hier? Ik heb een heel goed toernooi gereden. Ik uh, was niet helemaal tevreden op 500 en 500, maar de 3 en de 5, uh, ja, die gingen voor mij gewoon heel goed. Ook was het zwaar. Daar ben ik echt heel blij mee. En het toernooi alles met elkaar, derde plek, is echt uh, is heel goed. Ja, in je reacties na afloop van die afstanden had je steeds een beetje reserve en kritische punten op jezelf. Heeft dat nou veel te maken met hoe het de afgelopen jaren is gegaan? Dat je toch weer van ver bent gekomen en dat het dan maar moet gebeuren hier ook? Nee, dat zou het eerder juist andersom zijn. Het is gewoon, uh, jij ja, wil gewoon vier goede afstanden rijden. En ik heb het idee ik bij het NK reek gewoon uh, beter dan hier en dat is gewoon jammer. Maar, uh, dat was ook buiten, dat was binnen. Maar jij bent een binnen, mevrouw. Ja, ik wou zeggen, desalniettemin uh, ben ik gewoon derde en dat is gewoon heel goed. Hartstikke gefeliciteerd en uh, op naar de volgende kampioenschap. Dankjewel. En ik ben trouwens wel tevreden, voor het heel negatief lijkt. Daar ben ik heel blij mee. Marit Leenstra dus wel tevreden, eh, eh, best blij met die derde plaats. Heel blij zijn ze eigenlijk aan het einde. We gaan het hebben over schaken, want het grootste schaaktoernooi van Nederland dient zich weer aan. En de 16-jarige, u hoort het goed, de 16-jarige Anish Giri is volgende week dan ook iemand om in de gaten te houden bij het Tata schaaktoernooi. Ik hoor u denken, Tata... Hoogovens, Chorus volg de financiële pagina's tegenwoordig het Tata-toernooi. In Wijk aan Zee, u weet wel, een heel oud toernooi. De zoon van de Nepalese vader, deze Gigi dus, en een Russische moeder... woont al een aantal jaren in Rijswijk, geldt als, als een toptalent in de wereld... en mag dan ook komende week voor het eerst meedoen in de A-groep. Vanmiddag gaf hij samen met schaakkenner en schaakmedewerker van ons... Hans Beum, een demonstratie simultaan schaken. Het evenement vond plaats op een bijzondere plek... het tijdelijke Bobby Fischerhuis in Ede. Dat wordt een reportage van verslaggever Rachna Niemeij. Zomaar een zondagmiddag in Ede. Het feestje van Frank Bunks, zo mag je dat toch zeggen, de kunsthandelaar. En ik hou even halt bij het bord van Bobby Fischer. Welkom in het Bobby Vischer-huis staat op het affiche. Het heet normaal notaris Fischerhuis, van vroeger uit. En wij hebben het Fischerhuis gedoopt, dat valt wat makkelijker. Maar het is de parel van Ede. Het is een van de mooiste monumenten. Het is helemaal opnieuw opgeknapt. Als we even in het gezicht kijken van, van Bobby Fischer... wat is er in de man gevaren? De wereldkampioen van 1972. Later heeft hij dat kunstje een keer herhaald. Maar later ging hij hele gekke dingen doen. Ja, de man, de man om, moest of was onder psychiatische behandeling. Huh? Een genie. Een genie die uh, ja, net zoals Van Gogh een genie was... Verbannen uit Amerika. Nou ja, later een soort zwervend bestaan geleid en uiteindelijk ja, eenzaam en stil gestorven in, uh, in IJsland, waar hij ja. wereldkampioen werd in 1972. Laten we gaan kijken wat we binnen aantreffen, want er zijn wel wat bijzondere schaak sets te vinden. Ja, precies. Een hoop tafels bij elkaar, want dat heb je nodig. Dit is de meest bijzondere set. Het ja. kost 11.500 euro, terwijl de kunstenaar zelf 20.000 dollar vraagt. Uh, maar ik heb nog een oude prijs natuurlijk vanuit 1990 in gedachten. Uh, maar moet je eens kijken naar het beeldhouwwerk. Het is echt subliem. Echt subliem. Maar, mag ik iets geks opmerken? Het zijn allemaal blote figuren. Het is, het is bijna, nou ja... Nee, het is absoluut niet erotisch. Het is ook niet uh, vulgair. Het is gewoon uh, zoals uh, de mens rondloopt in zijn uh, Eva en Adams kostuum... En uh, verder niet anders, anders had ik het niet gekocht. Ik bedoel, uh, dat, dat koop ik niet. Ik koop al naakte, maar uh, decente naakte. Grote trekpleister vanmiddag is de pas 16-jarige Anish Giri. Hij heeft een Nepalese vader en een moeder uit Sint Petersburg woont sinds een aantal jaren in Nederland en hij geldt als een toptalent na de top 50 van de wereld. En overal waar ik kom lees ik dat hij een soort wonderkind is. De boy wonder. Ik vraag hem of hij dat ook echt is. Not not really. I mean I'm playing chess and I don't think it's enough. If you play chess uh, good, it doesn't mean you are a wonder or anything. But ik... Uh, well, I mean I feel like a... Like usual boy who can play chess good? Nou, ik ben 16 jaar en ik voel me eigenlijk, uh, ja, zoals elke jongen van, van 16. En ik kan toevallig schaken. But of course, uh, I also go to school and also family and friends. And... Wat dat betreft zitten er ook wel uh, ja, dingen in die hetzelfde zijn als, als andere 16-jarige jongen. Amish Giri, Hans Beum, uh, schaakambassadeur, schaakkenner van, van Nederland, noem ik je maar even. Ik zeg je, want we zijn per slotverrekening ook een beetje collega's. Uh, is dat nou Amish Giri... Een echt wonderkind, want dat lees ik steeds, de boy wonder. Nou ja, wonderkind, kijk, dat is sowieso natuurlijk een vraag die je in het algemeen kunt oproepen. Wanneer houdt wonderkind op? Ik heb zo'n gevoel dat een wonderkind moet, moet niet ouder dan tien zijn. Zijn ontwikkeling heeft zich pas ingezet vanaf zijn twaalfde. Toen heeft zijn vader, die is waterbouwkundige ingenieur, die moest voor een jaartje naar Japan dus toen dat heeft aan de ene kant heeft dat zijn zijn schaakschool zijn klassieke schaakschool in Rusland doorbroken aan de andere kant denk ik dat het voor zijn schaken zijn schaakbegrip een Impuls gegeven heeft. Want hij kwam in Japan, dan sprak hij sprak natuurlijk de taal niet. En hij heeft toen met zijn computertje, samen met zijn computer, die, die periode van een jaar of zo overbrugd. Hij had die schakeliefde. dus zijn hobby had hij. En met zijn computer heeft hij zichzelf eigenlijk uh, uh, dat aangeleerd. En de computer is tegenwoordig zo sterk. Ja, die kan je een heel veel leren. We're in the, the Bobby Fischer House today. The Fischer House is uh, turned into uh, the Bobby Fischer House for this occasion. Vandaag heet het niet het Fischer House in Ede, maar het Bobby Fischer House. En is hij een kind of example? Because he is he the greatest ever? Is hij de grootste aller tijden? Uh, well, it's hard to say who is the greatest ever because they were not uh, playing at the same time. But he's uh, definitely considered to be one of the greatest uh, chess players in history is ja, dus moeilijk om te zeggen of hij nou echt de allersterkste is, maar his is the story of his life. Uh, ja, zijn zijn levensverhaal is one of the most fascinating in in chess and maybe in sports. Do you also see it that way? Zie je het ook zo? So? Well, to be honest, for the moment, I'm less interested in the exact story of people, more. Uh... Well, uh, so I'm not really expert on it. Ik gooi er even een naam in: Magnus Carlsen. Uh, ja, ook jong. Als je deze mannen nou naast elkaar legt, hoeveel beter is Carlsen dan? Nou, dat, dat is dus juist niet zo. Want dan moet je de leeftijd pakken. Ik denk dat Anis nu verder is dan Carlsen op zijn zestiende. Carlsen is nu twintig. Kijk, Carlsen is welis, weliswaar in een wereldtop. Maar het verschil tussen Carlsen en uh, Anis is maar 100, uh, iets meer dan 100 ELO-punten. Dat is een meter van een verspreker. Dus hij, hij precies, en hij heeft nog vier jaar uit te gaan om dat te overbruggen. Dus hij, uh, Anis ligt verder uh, in zijn ontwikkeling en in zijn kracht dan Carlsen uh, toen die 16 jaar was. Alleen je weet niet wanneer, uh, wanneer zo'n ontwikkeling stagneert. Bij Anis is tot nu toe nog geen, geen, geen stop geweest. Ik zit nog steeds te wachten op dat het een keer ophoudt, dat hij een keer inhoudt. Ik ben ook heel benieuwd hoe het met het Tata-toernooi, het vorige voormalige Chorus-toernooi en het dan voormalige hoogoverschaktoernooi gaat lopen. Ik ben echt benieuwd of hij dan nog steeds die progressie kan maken. Wat, wat denk je? Ja, ik denk het. Ja, ja, hij verbaast me elke keer. Dus ik zou het leuk vinden als hij me blijft verbazen. Hansboom hoorde u tot slot reportage van Rachna Niemeij. En de wedstrijd simultaan schaken in Ede is nog in volle gang. We weten ook echt niet of iemand erin geslaagd is om van en Giri te winnen. Maar vanaf vandaag is alles weer gericht. Het trainingskamp op weg naar het Tata-toernooi. Afgelopen. Jamiro Kwai, we zaten nog gezellig te kletsen hier. White, White Knuckle Ride, right, zo heette het. Ik denk het wel dat het precies half zes is. Radio 1. Het NOS Journaal. En dus de tijd voor de hoofdpunten. Die is nou net wel. Bij de ziekenhuizen verdwijnen de komende tijd mogelijk duizenden banen. De meeste door natuurlijk verloop, maar ook door ontslagen, blijkt uit een rondgang door de NOS.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 Het blijft vanavond en vannacht op de meeste plaatsen tamelijk helder... en dat betekent ook dat de temperatuur weer onderuit kan. Het gaat vriezen, licht vriezen, 1 of 2 graden onder 0... dus echt spectaculair is het niet. Maar toch, eventjes weer vorst. Langs de kust overigens niet, daar blijft het net boven nul. Morgen wordt het de graad of 4... We hebben in eerste instantie geregeld de zon, maar in de loop van de dag komt er van het westen uit wel meer bewolking. Het blijft vooralsnog droog. De wolken zijn wel een voorbode van een storing die er aankomt. En dat betekent ook dat de wind gaat toenemen uit het zuiden, waait het later op de dag vrij krachtig langs de kust. Misschien wel krachtig. Nou, die storing komt dan dinsdag echt over met bewolking en regen, mogelijk voorafgegaan door natte sneeuw. Het is een groot deel van de dag kil, met temperaturen van 3 of 4 graden. Maar in de late middag en avond gaat het kwik verder oplopen. Vanaf woensdag hebben we dan een paar dagen met van tijd tot tijd regen. En in elk geval hoge temperaturen. Vaak ligt de temperatuur rond of net iets boven de 10 graden. ANUB Verkeersinformatie. Er staan files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort... tussen Gooi meer en Laren, 4 kilometer. Door een spoedreparatie is daar de rechterrijstrook dicht... A4, Amsterdam richting Den Haag bij Hoofddorp, 2 kilometer. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is daar inmiddels weer vrij. En het is erg druk op de A9, Alkmaar richting Amstelveen. Er staat tussen knooppunt Beverwijk en de afrit Haarlem-Zuid, 12 kilometer. Sportradio. Het is drie minuten over half zes, de laatste kleine half uurtje sport op deze zondagmiddag. Wat kunt u van ons nog verwachten? Straks een vooruitblik naar de tweede zelf van Gert-Jan Verbeek, de trainer van AZ. En u wordt straks ook helemaal bijgepraat over het Buitenlands Voetbal FV Cup in Engeland. De competitie in Italië en vanavond ook competitie in Spanje. Ja, dat was Ilse de Lange met So Incredible. <totstutters> Ja, want in een aantal landen om ons heen wordt er gewoon doorgevoetbald. Bijvoorbeeld in Engeland. Daar ging het vandaag allemaal over de FA Cup. En alle aandacht was gericht op de kraker tussen Manchester United en Liverpool. Roy Hodgson, de trainer van Liverpool, werd deze week ontslagen. Kenny Dalglish, oud-club-icoon. Die in de jaren 70 en 80 ruim 500 keer het shirt droeg van de Reds. staat tot het einde van dit seizoen aan het roer. Maar het schokkeffect bleef uit. Want Liverpool verloor de bekerwedstrijd bij Manchester United met 1-0 Ryan Giggs. Scoorde na geteld twee minuten al uit een strafschop. En na een half uur spelen kreeg Liverpool aan voor de Steven Gerrard Rood. Na een onbesuisde tackle. Kuit speelde de hele wedstrijd. Babel viel in. En Manchester speelde zonder Edwin van der Sar. Een griepje hield hem aan de kant. Verder in de Engelse Beker: Tottenham hotspur tegen Charlton. Dat in de derde divisie uitkomt. Dat Tottenham won met 3-0. Van de vaart kreeg een beetje rust. Chelsea, die kunnen niet meer winnen. Maar staan nu een keer met 5-0 voor me lief tegen Ipvich Town. Maar die spelen dan ook een divisie lager. En een half uur een geleden begonnen. Leicester City thuis. Tweede divisie tegen Manchester City. Het staat daar op dit moment nog 1-1. En dan gaan we naar Italië. Gewoon negen wedstrijden werden daar afgewerkt vandaag. Koploper AC Milan en Udinese maakte er een enorm spektakelstuk van. Het eh, stond 1-3 op een gegeven moment. Udinese 3-1 voor. Toen werd het 3-3. Vlak voor tijd werd het weer 3-4. En slaat dan redde in de blessuretijd toch nog een punt voor de Milanese. Nog niet zulke grote gevolgen. Want naast de belager Lazio Roma verloor in eigen huis uh, van wie uh, eigenlijk van Letje met 2-1 en Inter won wel onder de nieuwe coach Leonardo zonder de geblesseerde Wesley Sneijder werd het 2-1 win winst bij Catania Sampdoria won van AS Roma met 2-1 en andere uitslagen die er nog toe deden waren Fiorentina, Brescia 3-2 en Parma Caliari 1-2, AC leidt dus 6 punten voor, nog altijd op uh, de Lazio en Napoli staat op 7 punten maar die gaan vanavond nog spelen tegen Juventus. Inter is inmiddels op 11 punten gekomen, maar heeft twee wedstrijden kort Kortom de Italiaanse competitie, daar is het nog altijd eh, spannend... en wordt het spannender en spannender door het verlies van AC Milan. In eh, Spanje gisteren alweer won Barcelona voor de negende keer een uitwedstrijd. Deportivo La Coruña tegen Barcelona werd 0-4. maar liefst een heerlijke vrije trap van Messi... En eh, ook goed nieuws, want oud-PSVR Ibrahim Afalay maakte acht minuten voor tijd zijn competitiedebuut. Real Madrid komt later vanavond in actie staan op vijf punten. Moeten we dan wel weer winnen, spelen thuis vanavond om zeven uur tegen de nummer drie, Pilar Real. Slipping through the ether Voices coming through So keep me Bruce Springsteen natuurlijk, wie anders, met Save My Love. We gaan het hebben over AZ. U merkt, we kijken veel vooruit met al die ploegen... die de winterstop aan het overbruggen zijn. AZ begon dit seizoen wisselend, Europees ook matig. Ging het niet helemaal naar wens. Maar in de competitie zat er een stijgende lijn in. En mocht u van statistieken houden... bij AZ gaat het in de tweede helft van het seizoen bijna altijd beter. Trainer Gert-Jan van Beek. Nou, dat, uh, dat verspelt veel goeds dus. <laughs> Klopt toch? Ja, dat is ook zo. Uh, het is natuurlijk ook altijd zo dat ik gewend uh, ben geweest als trainer, omdat we altijd in het eerste seizoen zelf het, uh, het competitievoetbal moesten combineren met uh, Europees voetbal. En uh, ik heb ook altijd bij clubs heb gezeten waar ik de slash nogal aardig uh, op de schop werd genomen. Of uh, toen dat me Heerenveen was, uh, uh, of ook bij Feyenoord, maar ook nu weer bij AZ. Uh, ja, dan moet je toch weer werken aan nieuwe patronen, aan nieuwe automatismen, een nieuwe ideeën van voetballen. En zeker nu bij AZ, eh, want je hebt eh, natuurlijk een nieuwe staf, eh, nieuwe spelers, eh, vertrekkende spelers in het begin van het seizoen. Eh, spelers die niet wouden spelen Europees. Er is al die problematiek bij elkaar, WK, gangers die terugkwamen. Nou ja, en dan eh, hoop je daar inderdaad eh, toch de tweede seizoen zelf van te profiteren, doordat je nu uitgeschakeld bent voor Europees voetbal. Dus je hebt gewoon alleen maar competitiewedstrijden. Dat zijn er nog, eh, ik meen, 17.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 Ga je zelf ook nog wat doen? Dat bedoel ik mij iets halen? Nou, het ligt aan spelers die, die vertrekken. Hè. Welke spelers die vertrekken? En bepaalde posities hebben we wel uh, eventueel uh, backup hè, voor uh, jonge jongens. En uh, ja, ze moeten moet ook dat te krijgen zijn. Hè. Want uh, op het moment dat je iemand haalt moet het wel een, een versterking zijn. Het verhaal Jonatas is wijd en zijt bekend. Die komt voorlopig niet terug. Door Doorkruist dat je plan? Of zeg je met Pelle, Benschop Schop en Sikterson... Uh... Ben ik centraal redelijk goed bezet? Ja, we zijn centraal goed bezet. Ja hoor. Nee, daar maak ik me geen zorgen over. Rechterkant heb je een probleem. Holman is de hele maand januari afwezig vanwege uh, toernooi van uh, Australië in de Asian Cup. Ja, maar ik zeg, we hebben Nick van der Velden nog. We hebben uh, Colby, die heeft die precies al een paar keer uh, bekleed. En dat heeft hij ook goed gedaan. Uh, dus ook daarin uh, is het niet een probleem waarvan ik zeg van uh, daar lig ik nou wakker van. Waar lig je wel wakker van? Ja, eigenlijk leg nergens wakker van. Dus in die zin, ik laat er wel op afkomen. En je moet het doen met de jongens die je, die je wel tot je beschikking hebt. Dus zo, daar, daar, daar spendeer ik mijn energie aan. Want aan die andere dingen, daar heb je toch geen invloed op. Bert moet je laten gaan. vind ik jammer dat hij er niet is. Maar ik vind het ook voor hem een mooie uitdaging om in de Asian Cup te spelen. En hij komt in ieder geval goed getraind weer terug. En zodra hij terug is, dan zal hij weer moeten concurreren voor jongens die het voor hem hebben, hebben waargenomen. En dan moet hij flink zijn best doen. Wat is het uitgangspunt? plek 5? Nou, het uitgangspunt is Europees voetbal Dat kan op verschillende manieren. Dat kan direct, maar dan moet je vierde worden. Dat kan indirect om, om via de play-offs Europees voetbal af te dwingen. Via de beker gaat het niet meer, want dat, daar zijn wij geschakeld. En dus, en ik heb de goede hoop op dat dat moet kunnen lukken. Um, waar komt de meeste gevaar vandaan? Nou, ik denk wel dat, dat, dat, dat, dat Twente, PSV en, en Ajax voor de bovenste drie plaatsen gaan strijden. Of één van drie moet echt in elkaar stotten. Dat, maar dat zie ik eerlijk, eerlijk gezegd niet gebeuren. Daar vind ik PSV en, en, en, en met name Twente te stabiel. Nou, en, en ook Ajax heeft weer wat nieuwe land gekregen toch, met de, met de trainerswissel. Ja, en op plaats 4, 5, 6, daar zijn een aantal ploegen die daar... daar mee zullen moeten gaan concurreren, en Groningen.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 Nou ja, je moet je altijd, het is altijd anders. En, uh, je moet je gedegen uh, invechten in, in, in bepaalde culturen die je zijn. En daar probeer langzamerhand toch wel wat verandering aan te brengen. Want je neemt ook je eigen cultuur mee. Hey, maar over het algemeen, hij is hier een goede topsportklimaat. Uh, en, uh, en daar heb ik gebruik van gemaakt. De hey, faciliteiten zijn goed. En, en, uh, en ook de jongens zijn heel gedisciplineerd. En doen gewoon goed hun werk. Dus daarin uh, kan ik zeggen dan, uh, niet dat ik in een gesprek een beetje ben gekomen, maar uh, de voorwaarden zijn er. En, en dan moet je zelf natuurlijk wel uh, zien in te koppen met je staf. Maar dat, ook, ook dat gaat goed. Gaat lukken. Ja, ik verwacht veel van het de tweede seizoen zelf. En, uh, en, en de sfeer is goed. Uh, het is ook heel leuk om te constateren dat uh, de spelers voor het eerst uh, Tom en hooi meegemaakt. Maar een, een, een kerstcadeau hadden voor de begeleiding. Dus dat was, dat was leuk. Nog nooit meegemaakt? Dat had Toon nog niet meegemaakt bij, bij AZ. En de spelers kwamen met die gesten. En, nou ja, dat was natuurlijk een, een aangename verrassing. Kerstcadeautje voor de staf. De sfeer is goed en het aantal punten ook. Tot nu toe dus. Wij wachten af tweede seizoenshelft AZ. Het werd allemaal verteld door Gert-Jan Verbeek, de trainer van AZ. En hij vertelde, dat had u natuurlijk ook al lang gehoord, aan Rob Fleur.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 1996 alweer. Ik leef niet meer voor jou, Marco Borsato. Meer dan tien jaar geleden, dus ook lang terug, won hij als renner van de Rabobank. Twee etappes in de Tour de France. Dat was vroeger. Hè? Dus in de laatste jaar zagen we hem vooral in exotische wielerkoersen ver weg. We hebben het over Leon van Bon. Hij werd wereldreiziger. Hij reed af en toe uitslag in koersen waarvan we hier het bestaan nauwelijks weten. Nu heeft hij weer een contract bij de ploeg van Leontien van Morsel. In eerste instantie als baanrenner. Maar hij hoopt komende zomer opnieuw naar verre orde te kunnen afreizen. Gio vroeg hem waarom hij het avontuur toch blijft opzoeken. Het is een leuke manier van koersen. En uh, het niveau is net even, net even anders dan als, uh, als in Europa. En de druk voor mij is natuurlijk veel minder. Uh, als ik daar ga rijden is, uh, ben je toch niet, uh, is het toch anders dan dat ik in Olympiastuur zou starten. Of, uh, en dat is voor mij wel uh, een prettige manier van koersen... en een hele goede manier om de zomer door te komen. Wat waren voor jou de afgelopen jaren de mooiste avonturen? Oh ja, ik denk dat alles, alles wel zijn charmers heeft. Uh, afgelopen jaar in China was heel mooi, uh, hele mooie stukken van China gezien. Uh, Japan is toch wel een van mijn favoriete landen om te koersen. Heel, uh, heel leuk en goed georganiseerd en heel uh, enthousiaste mensen. En, ja, de, je komt ook wat gekkere dingen tegen als je in Korea bent of dat soort dingen. Maar ja, over het algemeen uh, zijn het toch mooie, uh, mooie avonturen. En de koers, is die altijd overal even hard? Of heb je ook de tijd om tijdens de koers of rond de koers... in ieder geval nog een beetje om je heen te kijken? Nou, de groeien zijn, uh, zijn overal goed, zeg ik altijd. En uh, daar eigenlijk ook. Alleen zijn er niet zoveel. Dus uh, als je hier uh, 50 uh, groeien hebt in de koers... dan uh, heb je daar met 10 uh, met gehad. En, uh, en de middengroep, zeg maar, die is daar veel en veel groter. Dus, en dat maakt dat het niveau uh, wat lager is en dat... Uh, ja, dat je dan toch wat makkelijker uh, uh, uit je rustperiode dat soort koersen kan gaan rijden. En dat is toch, uh, toch wel leuk. Heb jij dan in die koersen en in andere koersen nog wel steeds die brandende ambitie? Want ik bedoel, je hebt alles al gereden wat je ooit in je leven kon rijden. Je bent bij de Tour de France geweest, je hebt alle grote koersen gereden. Nou ja, winnen blijft altijd leuk. En uh, ik haal ook mijn voldoening uit om uh, andere renners van de ploeg uh, een beetje wegwijs te maken en wat te helpen. En te kijken of we die, uh, die aan de overwinning kunnen helpen. En als je zelf kan winnen, ja, dan, dan zou ik het niet nalaten. En dan ben ik eigenlijk uh, nog steeds blij. En of dat nou uh, in China is of in, uh, of in een Belgische klassieker, uh, dat maakt wel uit. Maar het gevoel is op dat moment toch wel uh, een beetje hetzelfde. Is dat nog steeds een beetje de liefhebber in jou? De reden waarom je ooit bent gaan fietsen? Ja, ik denk het wel. Ik denk als je... Uh, geld uh, verdien ik daar helemaal niks mee, dus uh, voor dat hoef ik, uh, hoef ik het zeker niet te doen. Het is dus de ervaring en, de, en een voor mij prettige manier om de zomer uh, door te komen. En uh, ja, ik doe het graag op deze manier. Wat heel veel jongens met jouw erelijst en met jouw staat van dienst die zouden zeggen... na hun carrière van, nou, het is wel goed zo, uh, ik ga niet meer fietsen voor... Uh, ja, voor mijn lol. Ja, dat, ik moet eerlijk zeggen, op het moment dat het zover was had ik ook zoiets van, ja, dat kan toch niet? Ik kan toch niet nu daar gaan koersen? En, en toen dacht ik van, ja, waarom ook niet? Uh, ik uh, doe er stukken minder voor als, als ik uh, heb gedaan. Ik heb meer tijd voor, voor het gezin. En in de winter is het uh, wel volle bak met zaagsters, wat, uh, wat op dit moment het belangrijkste is. En uh, ja, die, die andere koersen blijven gewoon hartstikke mooi om te doen. En ik fiets graag en, uh, en koersen vind ik nog steeds hartstikke leuk. Biedt dat leven dat je de afgelopen jaren hebt gehad en dat je dan van de zomer weer hoopt te krijgen... biedt dat ook de mogelijkheid om ja, met die andere bezigheid van jou bezig te zijn? fotograferen. Ja, dat is wel speciaal als je vlak voor de koers nog even een paar foto's gaat trekken. Ja, dat is natuurlijk... En ik vind ook dat je de, de andere renners moet respecteren en niet uh, het een, helemaal een toeristische trip van moet maken. Je wil niet de toeristen uithangen? Nee, nee, dat is helemaal niet de bedoeling. Uh, daarvoor doen die andere jongens er ook veel te veel voor en, uh, dat, dat is niet de opzet. Maar ik probeer wel zo af en toe er even tussenuit te knijpen en een paar leuke kiekjes te maken. Ja. En de camera, de lenzen gaan die wel mee? Allemaal in de koffer. Zoals een wielrenner meestal gewoon zijn schoentjes, zijn spullen meeneemt. Nou, het moet allemaal heel beperkt zijn. Dus ik moet altijd uh, goed uh, nadenken wat ik mee wil nemen. En meestal is het met één lens is het wel, uh, is wel gedaan. Maar ja, de, de alles gaat wel mee. Komende winter, ja, je gaat gewoon de baan weer op. Is dat voor jou toch het zwaartepunt van het seizoen? Ja, dat is qua intensiteit en qua wat je ervoor moet doen en mo voor moet laten. Is dat veruit uh, het zwaartepunt van het seizoen. Ja. Hoe lang ga je dit volhouden op deze manier? Uh, nou, ik, uh, ik loop met het idee om in ieder geval nog een jaartje door te doen. En dan uh, zien we wel weer. Ik denk, niet dat ik, uh, ik denk dat het dan de laatste jaren is van Adenborg 40... en dan wordt het wel tijd om wat anders te gaan doen, denk ik. Het gaat ook niet eeuwig kunnen duren. Zijn Leon van Bond tegen Gio Lippens. Hij rijdt momenteel wel de Zesdaagse, staat daar tweede... samen met uh, Danny Stam achter Peter Schep en Theo Bos... die de leiding in handen hebben. En Wim Stroetingrijf heeft gisteren tijdens die Zesdaagse gebroken sleutelbeen opgelopen. Tijdens de laatste koppelkoers kwam ik ten val... en hij kan de strijd niet meer vervolgen. day 2,5 minuten dat je toen nog nodig om uit te leggen dat je de Yesterday Man was van Chris Andrews. De van Lorna Kieplakat is slecht verlopen. Na de half bij de half marathon in Egmond na zo'n 13 kilometer. Andermaal de kuitblessure waar zij al zo lang last van heeft. Hilda Kiebet was de beste Nederlandse bij de vrouwen, werd vijfde. En Koen Rijmakers bij de mannen, achtste. We houden ermee op, zometeen het Radio 1 Journaal vanavond langs de lijn. Het was de dag van Skobrev en Sablikova. Dit is Radio 1.